When this old world starts getting me down And people are just too much for me to face I climb way up to the top of the stairs And all my cares just drift right into space Peaceful as can be And there the world below Can't bother me uh, Let me tell you now When I come home Feeling tired and weak I go up where the air Is fresh and sweet I get away From the hustling crowds And all that rat-raising noise Down in the street On the roof's the only place I know Where you just have to wish To make it so I love to go up on the roof Telling you that right smack dab in the middle of town I found a paradise that's trouble proof And if this world starts getting you down There's room enough for two Up on the roof Advies van Kenny Lynch uit de jaren 60. Als je er even uit wil, dan moet je het dak op. Up on the roof. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond Jeroen van Gent, die de straat op gaat met een vraag aan u. De column van Midas Dekkers en de open studio bij Rosenburg Keramiek.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 S'avarice, on regarde sur ses primes, sur les murs de photo, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée.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 The theme. Van voor een paar centen aan hits voorbij. Grace Jones hoorde je. And I've seen that face before. En daarna George Michael. And the strangest thing. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Ondanks het feit dat we in een samenleving vol video leven, blijft de foto belangrijk. Een bevroren plaatje kan heel warme gevoelens oproepen. Welke foto is u het meest dierbaar? Onze Jeroen van Gent vroeg het u. Op straat. Welke foto is u het meest dierbaar? Van mijn vader en moeder, denk ik. En nu van mijn uh, kinderen en kleinkinderen. Ja, ja. ja kleinkinderen. Ja. Dat is natuurlijk ja, hartstikke dat, leuk. Dat, ja, dat, is, uh, ja dat, dat houdt je jong. Ja, Dat vind ik leuk. Ja. Ja. Onze trouwfoto. Kwijl, kwijl, kwijl, Staat die ergens prominent op? Nee, dat weer niet. Dat kan weer niet. Nou, moe. Maar, maar het fotoboek wordt wel heel goed bewaard. Dat oh, wel. Oké, okay. ah, oh, oh. Ja, maar dat is een leuke herinnering om in te kijken. Dan. Ja, af en toe. Ja, zeker. Oké. Okay, okay. ja. ja, moet moeder wel ja zeggen. Hè? Dat kan bij... uh, Nee, nee, nee. nee? Ja, maar Ik heb een foto met drie kleinkinderen. Oh, meer actueel. Meer nu. En die staan wel prominent. Oh, en die staan wel oh, prominent. Dat is wel bijzonder natuurlijk. Kleinkinderen. Ja. Welke foto is u het meest dierbaar? Geboorte van mijn kinderen. Daar zijn foto's van? Ja, tuurlijk. <lacht> ja. Dat is heel bijzonder. Ja, toch. Ja. Dan ziet u het in een ander perspectief. Dan, dan ziet u uzelf zelf misschien, of zo? Of... Ja, gewoon het moment dat je dan niet meer uh, met z'n tweeën bent, of met, met z'n drieën, maar dan met z'n vieren. Gewoon, ja, dat er echt een, een wondertje is ge, ge, geboren. Ja. ja, ja. blijft een wonder. Komt dat nog regelmatig terug, dat u er dan naar kijkt, naar die foto's? Nou, ja, heel soms, als ik er behoefte aan heb. Als, u, als ik er behoefte. behoefte aan heb. Ja. Ja. En natuurlijk de, ouders de foto van mijn ouders die niet meer uh, leven. Welke foto is mijn meest dierbare dierba uh, foto? Mijn meest dierbare foto is die van mijn uh, vader als baby in 1933. Op de dag dat Hitler aan de macht kwam, ja. was hij al een baby. En hij is vorig jaar overleden. Dus oh, hij is yeah. heel oud geworden. Yeah. Geboren in 1932, overleden in 2025. Bijna 93 jaar oud. Yeah. En uh, op de achtergrond een kleine school. Want als mijn vader vertelde over zijn lagere school, ging dat over voor de Tweede Wereldoorlog. Yeah. En dat vond ik heel bijzonder, want hij is een van de laatste. Ik ken niemand meer die nu nog uit zijn hoofd over de Tweede Wereldoorlog kan vertellen. Mm, ja, het kan wel, maar goed, het wordt ja, maar minder. Ken het wordt minder nee, het wordt ja, maar minder. ken je ze persoonlijk die bij je thuis komen? Mm, niet bij me thuis, maar wel. Ken, ja, ik ken de wel. Ja. Okay, ja, okay. Ja. Maar goed, toch. Uh, uh, uh, ja, u heeft er vaak naar geluisterd, neem ik aan, dan naar die verhalen. Ja, Wat vond u daarvan? Ik bedoel, U heeft dat natuurlijk nooit meegemaakt. Nee, maar ik vond het in zover uh, betrekking hebben op de hedendaagse samenleving. Dat we nou ook weer niet zo moeten zeuren. Want uh, de Russen zijn nog niet in Nederland. Ja. En... Uh, we komen niet om van de honger en eh, mensen gaan vechten op Schiphol... omdat ze in de rij moeten staan voor een vliegvakantie. Voor de Tweede Wereldoorlog bestond dat hele fenomeen, vliegvakantie niet. Ja. Dus zo erg is het leed in de hedendaagse samenleving nu ook weer niet. Goeie. Een, een vetbiker die een grote bek opzet omdat hij er niet langs mag... zoveel heeft hij nou ook weer niet te klagen. <laughs> <laughs> Welke foto is u het meest dierbaar? Bijvoorbeeld van een vakantie of een huwelijk? Of zo. Nee, van mijn ouders. Ah, overleden. Dus nee. vandaar. Die staat prominent waarschijnlijk in een gezondheid. Ik zond. heb een digitale scherm. Dus, Digital. dus die komen uh, kom regelmatig voorbij. Nee. Ja. ja, dat is echt belangrijk ook. Heel dan. belangrijk, ja. ja. ja dat zit die in je hart. Ja. Is het niet droevig? Ook ook, maar ook mooi. ook mooi. Dat je het nog steeds kan zien. Ja. Goede herinneringen. Hele goede herinneringen. Okay. Mooie jeugd. Ja. Welke foto is u dierbaar? Nee, ja, dat... Van mijn vrouw, die is vier jaar geleden overleden. En Dat staat op het uh, ja. kast, maar dan blijf, dat blijft het toch wat dierbaar. Terwijl ja, ik ook ik, heel blij ben met haar, hoor. Ja, Ja, nee, goed, mijn man is natuurlijk ook overleden. Maar ja, die foto die hangt gewoon in de gang. Ik bedoel, ja. dat is gewoon een onderdeel van je leven en dat gaat nooit meer weg. Ja, maar hoe belangrijk zo'n foto niet kan zijn dan, hè? Ja, tuurlijk. Toch. Je praat ja. er wel eens tegen. Ja. Ja, ja. ja gewoon van uh, goeiemorgen of zo. Ja. Of, uh, nou, het was weer een leuke dag. Ja, zo gaat dat. U ook? Eh, praat, ja. Doet u ook wel eens praten? Nee, nee, praten niet. Gaat zeggen? natuurlijk ook niet? nee. Heb jij een foto waarvan je zegt, die is mij dierbaar? Die... Er is een foto van ons in Turkije met z'n vieren. Die vind ik leuk. Hey, en hoe lang is dat geleden? Vijf jaar. Oké, okay. en waarom? We staan er gewoon we we met z'n vieren, vieren op. We hebben niet zo heel veel foto's met z'n oh. vieren. Die wel. Welke foto is voor u het meest dierbaar? Uh, die met mijn opa. Die is er al heel lang niet meer. Yeah. En uh, als ik uh, terugdenk aan die man, dan uh, was dat een hele sterke man... Uh, echt een enorme wilskracht, doorzettingsvermogen. En uh, in moeilijke periodes dan uh, kijk ik naar die foto van hem. En dan denk ik van, als ik een klein beetje van jou nu inzet, dan kom ik daar weer doorheen. Die foto die helpt dan? Ja, die foto helpt mij daarmee. Kijk, dat, dat doet, is echt een ja, heel goed doet, voorbeeld. Dat uh, doet me herinneren aan uh, hoe hij was. En uh, ja, hoe ik uh, ook graag uh, pretendeer te zijn. En op sommige momenten, als je lastig hebt, dan heb je wel eens een moment dat je denkt van, nou, dat ben ik even kwijt. En als ik dan naar die foto kijk, dan heb ik dat weer. Ja, goed voorbeeld. Ik geef je een beetje voor mij van het programma, lang genoeg. Ja. Hartstikke bedankt voor het antwoorden. Dank u wel. Dank u. des deux chansons Rapont la mère ZANG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 zou zomaar het themanummer kunnen zijn van een James Bond film. Je hoorde Nona uit Nederland. En this is all I'll be. En daarvoor Michel Fugin samen met zijn Big Bazaar. En bravo, monsieur le monde. Zometeen de kolom van Midas Deggers. Dat, na Dr. Buzzard's original Savannah Band en Cherchez la Femme. Een beetje swingen op de late avond... samen met Dr. Buzzards Original Savannah Band Een cherché la femme. De column van Midas Dekkers gaat dit keer over ons soort dieren... Een normaal zoogdier, die heeft zijn ogen aan de zijkant zitten. Een koei bijvoorbeeld, die heeft zijn ogen aan de zijkant. Dan kan hij dus kijken wat er van achter aankomt, wat er van voor. Die kan dus echt helemaal kan die, uh, om zich heen kijken. Het enige wat een, wat een koe niet kan, is met twee ogen uh, recht naar voren kijken. En daardoor kan een koe geen afstanden schatten. Dat is de reden waarom je zo weinig koeien... Uh, hoog in de bomen van uh, tak tot uh, uh, tak ziet gaan... in tegenstelling tot uh, apen... waarbij de ogen in de loop van de evolutie naar voren zijn gegaan. En nou, daarna was er geen uh, ruimte meer voor de neus om fatsoenlijk te ruiken. En daarom kunnen wij niet meer ruiken... wat er allemaal voor boodschappen aan hondendrollen... en andere zoogdierendrollen uh, uh, zitten. Je zou zeggen... Als die eh, dieren te stom zijn om onze taal te leren, zou het dan niet verstandig zijn dat wij hun taal leren? Als Turken niet in staat zijn om Nederlands te leren, zou het dan niet verstandig zijn om Nederlanders een uitburgeringscursus te geven dat zij uh, Turks uh, gaan leren? Moeten wij niet een uh, cursus uh, drollenruiken uh, uh, gaan invoeren zodat we bij het uitlaten van onze hond uh, gezellig mee kunnen ruiken wat er allemaal gebeurt? Dus het zou een prachtig idee zijn, maar helaas zijn onze zintuigen daar niet. Uh, niet voor geschikt. Het, het, het zintuig wat wij hebben, het allerbeste zintuig van een mens, dat zijn de ogen. Onze neus, die stelt niet veel voor. Dat is, zoals dat heet, een, een rudimentair orgaan. Onze oren die stellen niet veel voor. We hebben, vroeger hebben we ooit zulke prachtige oren gehad als als een hond. Toen wij nog een aap waren, hadden we die prachtige toeters... hier op ons hoofd staan, konden we alles mee horen. Er zaten ook spiertjes aan waarmee je ze kon draaien. Moet je ooit iemand uitleggen hoe de evolutie van het oor is gegaan... neem dan een plastic koffiebekertje. Zet het plastic koffiebekertje op je linkerhand... Geef er van bovenaf met je rechterhand een ontzettende klap op, en wat je dan krijgt is het oor wat wij in de loop van onze evolutie hebben overgehouden. Onze neus zijn niet, onze oren zijn niet meer goed. Het enige wat nog goed werkt, uh, dat zijn onze ogen. En als je wilt communiceren met dieren, uh, wees dan zo verstandig en gebruik dan alleen je ogen, niet je oren. Biologen die hebben daar een soort cursus in gehad. Kijk, als je, als je, normaal als je mensen bestudeert. Dus wil je weten hoe mensen in elkaar zitten. dan word je psycholoog bijvoorbeeld. Dan ga je dingen aan ze vragen. En dan luister je wat ze zeggen. Daar word je nooit wijzig van natuurlijk. De taal is voornamelijk uitgevonden om te liegen. Als je uh, wil weten wat mensen werkelijk bezielt... luister dan niet naar ze, maar kijk naar ze. En de eenvoudigste cursus daarvoor is de televisie thuis. Kijk televisie, net zoals je dat altijd al doet. Maar zet alleen het geluid uit. En dat je alleen naar ze kijkt... Buitengewoon interessant. Doet doe, doe het nou gewoon eens een keertje. Eén uh, avondje. Geluid uit. Wel blijf kijken. Dus, uh, nou, zoals tot voor kort een programma als Barend en Van Dorp is daar heel geschikt voor. Uh, al dat gelul, dat kun je rustig uh, missen. Als je er gewoon alleen naar kijkt, dan begrijp je uh, veel oude jongens, maar weinig genterbrood. Van een vreemde dag, wat een dag, wat een dag, wat een dag. De slaapbank was niet echt een bed, het is meer een ding wat je nachtrust redt. De ruzie bot en de wijn te veel, ik weet het wel, het was niet reëel. En als ik nu mocht kiezen, was het nooit gebeurd. We hebben veel gezegd en alles aan ons afgekeurd. Wat een, dag, wat een dag, wat een dag, wat een rot dag. Wat een, dag, wat een dag, wat een dag, wat een dag. Ik nam de fiets, want mijn hoofd moest leeg, trapte een gat in de wind. Wat zo maar blij van de mooie lucht en van de glimlach van een kind. En als ik nu mocht kiezen, koos ik toch weer voor jou. Waar ik van hou Wat een dag, wat een dag Wat een dag, van een mooie dag Wat een dag, wat een dag Wat een dag Als ik nu mag kiezen, dan blijft het zoals als er is. Al zijn de dagen onvoorspelbaar, er is niets wat ik nu mis. Wat een dag, wat een dag, wat een dag wat een mooie dag. Wat een dag, wat een dag, wat een dag. Ik kom al op in die dag. Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Just you and I Sharing our love Together And I know treasure Sure, romantische noot met Eddie Rabbit en Crystal Gale in You and I. En daarvoor in Havens en Wat een Dag. We gaan naar ons volgende onderwerp. De open studio bij Rosenburg Keramiek is een fijne open werkplek voor iedereen die graag met klei bezig is. En zelfstandig wil werken in een rustige en inspirerende atelier setting. Althans, dat zegt keramist Marcia van Eck. Ze is bij Herman de Bruin. Welkom uh, Marcia. Dank ja. je wel. bent van Rosenburg Keramiek. Klopt dat? Klinkt mij erg haags in de oren. Dat klopt inderdaad. Ja, ja, ja. in het verleden, rond 1900, ja. uh, was er een Rosenburg porseleinfabriek. Ja. En die hebben heel veel mooie kunst gemaakt. En ergens in het verleden ben ik daar ook. Uh, Familie van. En ik vond het wel heel oh. grappig om mijn naam... ...Rosenburg Keramiek dan ook zo te noemen. Ja, want je hebt een eigen bedrijf. Klopt, ja. Als keramisten. Ja. Um, ja. Wat doe je dan precies met dat bedrijf? Je maakt uh, keramiek. Ja, zeker. Dus een draaischrijf staat er. Ja, ik heb, ja, ik heb zes draaischijven. Zes? Doe ja, maar. ja, dus ik geef ook workshops. Mm -hmm. um, dus ik geef workshops in het, uh, in het draaien. Ik geef workshops in het keramiek beschilderen. Ja? En ik heb een open studio. En dat houdt eigenlijk in dat mensen die al enigszins bekend zijn met keramiek en zelf uh, kunnen werken kunnen dan bij mij een, een plekje nemen achter de draaischijf... of aan de handvormtafel om hun eigen spulletjes te maken. Ja, als het zelf wel kunnen, maar als ze het niet ja. goed kunnen... kan je ze dan ook begeleiden? Geef je ja. dan een soort les? Ja, zeker. Ja. En dan heb je ook nog een grote oven staan. Daar mag ook ja. iedereen gebruik van maken. Ja, klopt inderdaad. Ik, ik um, bied ook uh, bakservice aan. Dus mensen die of thuis een draaischijf hebben... Of uh, mensen die handvormen en geen oven hebben, daar bied ik een bakservice aan en dan kan het bij mij gebakken worden. Maar het gaat ook wel eens mis, denk ik. Ja, het gebeurt niet vaak, maar meestal gebeurt dat wel als er nog water in het keramiekbakje zit. Mm -hmm. Dus dat het niet helemaal goed uitgedroogd is, dan gaat het water binnenin borrelen en dan ja, kan die ontploffen. Dan, dan ja, ja, ja, ja. Of je kan wel als het geglazuurd is, dan kan het aan je ovenplaat blijven plakken. Dat ja, gebeurt ja. wel soms, maar. Nou ja, je ja. begrijpt dat goed, denk ik. Want ja, mensen ja. hebben niet die ervaring met die oven. Nee, dat doe ik wel zelf. Ja, dus ja. Mensen... Zijn mensen daar dan wel bij? Um, Als ze komen met iets in, uh, thuis bij jou, ja. wat ze ja, gedraaid uh, hebben. Ja, thuis? in mijn atelier dan. Ja. ja, dan bieden ze het aan. En dan geven ze eigenlijk aan wat ze aanbieden, dan vullen ze een formulier in, welke temperatuur ze het graag gebakken willen hebben. En dan ga ik het voor u doen. En dan bel ik ze of mail ik ze als, ik, uh, als het klaar is. Ja, en als ja. we dan niet weten over de temperatuur, geef je dan advies wat handig is. Ja. Want het kan verschillend zijn, de temperatuur. Het is niet altijd Zeker. hetzelfde. Dus. Nee, nee, nee. Want een uh, keramiekstuk gaat altijd twee keer in de oven. Mm -hmm. En de eerste keer noemen we een biscuitstook. die gaat tussen de 950 en de 1050 graden. Ja. Dan wordt het geglazuurd. En dan wordt het gebakken tussen de 1100 en 1300 graden. 1300 graden is meestal wel meer porselein. Dat kan iets hogere temperatuur hebben. Mm -hmm. Maar dat verschilt qua temperatuur, zeker. Ja. Er zijn mensen die dus thuis draaien, zelf doen. Maar die hebben ja. net die oven niet en die heb jij dan voor ze. Klopt, ja. Ja, ja. ja. Atelier, groot atelier, waar je ook mensen kan ontvangen om cursussen te geven, begrijp ik? Zeker, ja. ja. Ja, ja, in en er zitten zit alleen zes mensen te draaien. Dat ja, kan. ik kan ik heb zes draaitafels. Mm -hmm. En ik heb een hele lange tafel eigenlijk waar... Nou, ik denk wel tien mensen aan kunnen. Mm -hmm. En daar kunnen ze aan schilderen en aan hand vormen. Dus als ze met hun handen met de klei... Hè, dus een draaitafel... Uh, schijf ja, je hebt niet speciaal. altijd een schijf nodig, je kan ook met je hand nee. dingen vormen. Ja, Als je een klopt. poppetje maakt of zo, zit, zit ik dan heel simpel te denken: ja, dat dat. Nee, ja, dat is echt waar. Ja. Het, het boetseren of, of iets bootseren, wat mensen ja. leuk vinden om te maken, dat kan ook zeker met de hand, maar dat, je kan ook borden en, en bakjes of bekers mm -hmm. uh, handvormen. Ja. En dat laat je dan allemaal zien hoe dat op de beste manier kan. Dus je geeft ja. er ook les in dus eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. Mensen die er meer over willen weten, kunnen die ja. bij je terecht bij de sociale media? Zeker, ja. Op Instagram heb ik Rozenburg Keramiek en op Facebook ook. TikTok, daar ben ik iets minder actief in. En ik heb ook een website, dat is Ja. En daar kan je ook de workshops boeken en er staat ook een verhaal... En ja. uh, Rozenburg met twee O's dan, hè? Jazeker, ja. Zeker. ja, ja, ja, dus ja, ja om de belangrijk. verwarringen, ja, Rozenburg ja. met twee O's. Dankjewel voor het gesprek. Marcia van Eck, keramiste en bezig met allerlei mensen... om dat keramiek goed neer te zetten en goed te laten bakken. your song is to turning into music, every beat of my heart, when I hold you close to my heart, and I hear your voice whispering, now love. My lips and the scent of you Invades a cool evening air I feel you there in my arms still I know your soft kiss Is turning into music Every beat of my We'll be right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 Het budget van deze aflevering van de late avond kent geen grenzen. Je hoorde Enia, een Only Time en Paul Young met Softly Whispering I Love You. En dat was de late avond. Maandag is er een nieuwe late avond en dan met Norbert Ketting. Houd voor de inhoud onze website, lateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Randy Newman blijft nog even bij je. Fijne nacht. Every time it rains, I sit at home and wonder why. Ever since you said goodbye, I felt so all alone. Every time it rains, summer showers soak the ground. Watch the rain come pouring down. And I call out your name. Every time it rains, I hang my head and wanna die. And I don't seem to care that I just not making it on my own. Every time it rains Sometimes late at night I close my eyes Pretend that you're here Every time it rains I realize Just how lonely my life Gonna be Every time it rains Every time I hear raindrops fall I may say that I don't mind